Tussen twee fronten. Een hoorspel in drie afleveringen, gebaseerd op feitelijke gegevens, geschreven door Gea Lokman. Regie: Hiro Müller. Vandaag: Simon. Nou, dat was zaterdag nacht een goede vangst, lees ik. Negen dealers en junkies. Jouw proces voor banen heb ik nog niet gezien... maar volgens de krant is het een ware veldslag geweest op de Beethovenplaats. Het gebruikelijke kruimelwerk ligt dichter bij de waarheid, commissaris. Nou, vijf kilo kook, en sneeuw, dat is meer dan kruimelwerk. Op de tonnen die jaarlijks het land worden binnengesmokkeld? Ik vind het geen reden om te juichen. Juichen is overdreven. De media brengen het gelukkig zo... dat de publieke opinie ons toch voor super houdt. En daar laten we het bij... Er zal weinig anders op zitten. Dat kankergezwel is niet uit te roeien. Nou, vertel eens. Wat brengt je hier? In feite zijn we al bij het onderwerp. Ik luister. Ik ben 27 jaar bij de politie. Ik heb het moeiteloos gebracht tot hoofdinspecteur. en sta op de nominatie om commissaris te worden. Chef, zware criminaliteit. Ik heb mezelf de vraag gesteld. Op grond waarvan eigenlijk? Neem je daarvoor mijn tijd in beslag? Je bent 45 en krijgt een schitterende baan. Waar de onderwereld niet van wakker ligt. Mijn naam is nauwelijks bekend. Op zo'n post hoort een venter zitten waar ze ontzag voor hebben. Bij een promotie naar dat niveau... ...spelen andere factoren een rol dan het vangen van boeven. Wilt u misschien een tipje van die sluier oplichten? Al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust. In zaken het promotiebeleid bedoel je? Nou, je maakte geen fouten die politieke gevolgen gehad zouden kunnen hebben. Je hebt de media nooit tegen ons in het heilas gejaagd. Vriendelijk, charmant, representatief... ...goed met mensen kunnen omgaan. Allemaal pluspunten. Met andere woorden, ik ben een zacht eitje. Ik begrijp je niet. Wat, wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Mijn vader had een juwelierszaak. Bij een overval werd hij op een beestachtige wijze vermoord. Vijftig meststeken. Mijn moeder werd zwaar mishandeld en en passant drie keer verkracht. Als kind heb ik het zien gebeuren. U begrijpt dat ik gemotiveerd aan mijn politieloopbaan begon. Niet het wraakzucht... Maar in het nuchtere besef dat misdaad bestreden moet worden. En juist wat dat betreft heb ik op een wat grotere schaal gezien volledig gefaald. Eerste symptoom van de midlife-crisis, mijn beste Menke. Het gevoel gefaald te hebben. Blijf toch overtuigd van jezelf. Je hebt een goede staat van dienst. Een moord helpen oplossen. In het buitenland diplomaten beschermd. En de laatste acht jaar koeriertjes en dieletjes van straat geplukt. Dat is alles waarop ik kan terugzien. Geen fractie van wat ik wilde bereiken. En de tijd begint tegen met te werken. Hmm. Nou, je komt met een voorstel, neem ik aan? Niet uit persoonlijke ambitie, maar om te bewijzen dat de politie een factor van betekenis is tegenover de georganiseerde misdaad. Ja, nou, de proloog heb ik verwerkt. Waar draait het in concreet om? Undercover operaties. Nee, niet op straatniveau, maar in de top van de syndicaten. Dat onderwerp is intussen geschiedenis geworden. Je weet hoe gevoelig dat maatschappelijk ligt. We kunnen er niet omheen dat de FBI via deze weg grote successen boekt. Dit is Europa, niet Amerika. Geen enkel land is er happig op. Ook de Bondsrepubliek niet. Op onzuivere gronden. Alles draait om politiek en de kiezersgunst. Die zogenaamde gevoeligheid leg ik naast meneer. Daarvan profiteren de juist gangsterbaas en hun knechten. Die hebben geeft je op gewaterijs. Waarop niet alleen je commissariaat gemakkelijk kan uitglijden. Want je weet natuurlijk dat de FBI gemiddeld twintig undercover agenten per jaar verliest. Ik heb recht op een overweging van mijn voorstel. Strikt vertrouwelijk. Misschien mag ik u verzoeken het in eerste instantie alleen aan de minister van Justitie voor te leggen. Als ik goed ben ingelicht is hij een oude jeugdvriend van u en daarom ja, dacht ik... Ja, u hoeft mij niet te instrueren. Alsjeblieft. Wilt u dit bestuderen... Wat is dat? Mijn huiswerk. Zeg laat dan nooit dat ik je niet heb gewaarschuwd, Menken. Je zult verraderlijke obstakels tegenkomen. En eh, zelfs de hoofdofficier van justitie weet hier niets van. Nee, jij bent de hoogste baas van de federale opsporingsdienst. Wij ja. jij het af, verdwijnt het in de prullenmand. Als minister wil ik officieel niets van dit voorstel weten, Hans. We praten strikt als privépersonen. Vandaar deze uitnodiging in mijn Erwin. Het zijn glieselige ondernemingen. Je weet wel hoe het begint, maar nooit hoe het afloopt. Ik weet het. Misdaadsyndicaten hebben goede verbindingen. Vaak tot in het puntje van de maatschappelijke piramide. Het wordt een strijd tussen twee fronten. Ehm um. Wat voor kansen geef jij, Menke? Onze politieopleidingen voorzien niet in dit soort werk. Ja, de man kan toch nauwelijks gekwalificeerd worden geacht. Zijn plan is goed, doet te. Hier? Kijk maar eens door. Oh, dankjewel. Alles. Ja. naar genoegen. Kom eens naar Ja, uitstekend. Dankjewel Carlos. Mag ik nog wat wijn inschrijven? denk hier hè? Ja. Ja. ja. Vannacht was er bij mij in de buurt weer een café ruzie. Kom eens aan. Ja, ja, schietpartijen van je welster, Twee doden, drie gewonden. Iedereen heeft tegenwoordig een pistool op zak, lijkt wel. <laughs> Carlos houdt me altijd op de hoogte van lokale ja. geweldplegingen. Dank nee, <laughs> u wel, Jan. Eet u smakelijk verder hier, hè? Ja, ja, het is wel goed met jou. Nou, mijn bepaald bepaalt geen kinderachtige zaken te lijf van Bestrijding van de georganiseerde misdaad... Infiltratie in nationale en internationale bendes... ...drugs, valse munterijen, wapensmokkel, kidnapping enzovoort. Uh, verzamelen van bewijsmateriaal, opheldering van achtergronden... ...voorbereiding politie-invallen. Speciale jobs zonder regels, beperkingen of legaal kader. Met hemel, Hans, die man die wil zijn eigen wetten maken. Ja, afgekeken van de FBI en de onderwereld. Elkaar met dezelfde middelen bestrijden is zijn stelling... Nou, hij heeft heel wat noten op zo'n zang, hè? Mercedes 450 SEL. Ik had zo'n dienstwaarde gehad. Ja. Chauffeur, tevens bodyguard, geheim telefoonnummer... ...computerterminal... bankkonto van minimaal 50.000 D-Mark steeds aan te vullen. Onbeperkte verblijfsvergunning in presidentsuites van hotels als Sheraton, Hilton enzovoort. Onbeperkt eerste klas vliegen met elke gewenste luchtvaartmaatschappij. Ja, nou, gaan we maar door. Nee, hij wil geen contact met gewone politieinstanties... ...en eist het recht op zijn eigen informanten te kiezen. Hm. Het verlangenlijstje van een kandidaat voor het bondskanselierschap ...van verscheidenheid ontbreekt het hem niet. Hier, bewaar het maar in je zevenhansen. Dus niet in het parlement? De federale opsporingsdienst is een repeterend discussiepunt in het parlement... Hoe ver mag de bevoegdheid van de politie rijken, is er even de vraag. Ik mag er dus niet aan denken wat voor stormen losbarst... ...wanneer een toevallige hoofdinspecteur Menke carte blanche blijkt te bezitten. Als minister van Justitie kan ik me onmogelijk met dit voorstel engageren... ...zonder politieke zelfmoord te plegen. Uh, heren, kan ik afvragen? Uh, ga ik gang, Carlos. Uh, de heren willen misschien nog een dessert? Uh, ja, koffie. Ja, voor mij ook. Koffie, ja, koffie zeker. Ja. De commissaris is weer een bombestop geweest in Madrid. Dat zeggen ze in het radio. Acht mensen gedood. Nou, als het aan mij lag, dan snijden ze die moordenaars een stuk in stukken. Hij heeft met ons probleem geen moeite, denk ik. Nee. Maar toch is dat de andere kant van de medaille. Het vertrouwen in de politie mag niet ondermijnd worden. Een tijdje kunnen we de publieke opinie geruststellen met schijnbaar oogverblindende successen. Maar de mensen zijn niet gek. Op een zeker moment. ...kijken ze er dwars doorheen en ontdekken ze onze feitelijke machteloosheid. En dan zal de pijnlijke vraag worden gesteld. Waren jullie creatief? Heb je echt alle mogelijkheden onderzocht en gebruikt? Wat is daarop ons antwoord, Hans? Speel jij met de gedachte... ...om menken voor ons een soort alibi-functie te laten vervullen? Als staatsburger? zeg ik dat zijn voorstellen niet in de pullenman mag verdwijnen. Als u een wankelbootje zo graag de zee of wil, laat hem dan. En wacht af waar de wal het schip keert. Nogmaals, ik praat als gewoon burger. We kunnen hem niet helemaal uit het oog verliezen. Iemand zal dat boottochtje moeten begeleiden. Ja, vanaf de wal. Jouw eigen dienst, maar strikt onpersoonlijk. Geen moreel gewicht aan geven. Nee, hij moet kwetsbaar blijven. Als buitenstaander vind ik hoofdinspecteur wat kaal. Um, commissaris klinkt beter en heeft meer autoriteit. Om maar niet te spreken van hoofdcommissaris. Die promotie is niet te verantwoorden. <laughs> Titulair Hans, in naam, niet in functie. Laat ons eigen afdeling zijn. Dat ontlast jou van veel verantwoordelijkheden. Terwijl jouw positie als hoofd van de dienst niet in gevaar kan komen. Ik ben blij met een gewone burger over deze netelige affaire te hebben kunnen praten. Uh, er gaat toch niets boven je eigen terras? Uh, zeg dat wel. Waar hebben ze Jura naartoe gebracht? Een verlaten boerderij bij Toulon. Diep in het Middelland, daar komt geen hond. En zijn tong is nog steeds niet los te krijgen. Hij is een taaier. Twee mannen zijn ermee bezig. Sigaretten, zweep, tang. Je kent het repertoire. Maar hij blijft ontkennen. Mm. Je bent toch wel absoluut zeker van je zaak, Henri? Kom. Hij is een infiltrant. Ik heb hem in Parijs met rechercheurs zien moezelen. Terwijl hij beweert die hier in Nice te zijn geweest. Mm. Ja, de smerlap kan geen alibi ophoesten. Twijfel je nog, Simon? Mm. Misschien wordt hij krankzinnig van eenzaamheid. Weet je wat, laat hem een tijdje alleen. De koperen ploert is effectiever dan sigarettenpeuken. Oké, jij bent de baas. Ik zal het de jongens zeggen. Heb je biljetten bij je? Alsjeblieft, valse en echte. Probeer het verschil maar te ontdekken. Ik heb zomaar een greep gedaan. Geef eens een Ja. Moeilijk. Heel moeilijk. Eerlijk gezegd, onmogelijk. Ik zie en ik voel geen verschil. Maar ja, ik ben een amateur. Wat zeggen de experts? Beter kan niet. Alleen chemisch kunnen ze de vervalsingen ontdekken. Drie miljoen Duitse marken in biljetten van honderd. Nou, stop de productie voorlopig. We moeten eerst een afzetgebied vinden. Ja, buiten Frankrijk. We weten niet hoeveel Gerard verlinkt heeft. Afgezien daarvan, drie miljoen Duitse marken is voor ons land te riskant. Uh, we gaan de grens over. In Duitsland zelf valt een paar miljoen mark meer of minder niet op. Heb jij contacten? Niet voor dit soort transacties. Ja, zoeken naar een in de Hooiberg, dus. Ik zou maar geen tijd verloren laten gaan, Henri. Hoezo? Ik ben je rechterhand geen verbindingsmannetje. Of wil jij mij soms uit de buurt hebben? <laughs> Waarom zou ik, jury? Wij belazen je niet, Simon. Wij zijn al weken niet samen naar bed geweest. En dat geflikvloei met die sigauner is mij heus niet ontgaan. Druk je wat minder grof uit, alsjeblieft, hè? Ik slaap met wie ik wil. Je hebt geen alleen Begrijpt begrijp dat goed. Je werkt voor mij en soms verleen ik je een gunst. Zo is onze verhouding, lieve Henri. Haal je verder niets in je hoofd. Je hoeft me binnen de organisatie niet te vernederen tot contactman. Bemiddelaar, Henri. Dat is iets heel anders. Voor deze grote klus heb ik een betrouwbare vent met goede hersens nodig. Oh ja. Gaan we slijmen? Dat trap ik niet in. Ben je Jura vergeten? Zonder jou hadden we al lang achter tralies gezeten. Nee. Ik wil dat jij, als mijn rechterhand, dit opknapt. Niemand anders. Altijd je woordje klaar, hè? Slim buigie. Ja, ik heb twee op een advocatenkantoor in Parijs gewerkt, Henri. Daar heb ik het vak geleerd. Daar ben ik slim en geweteloos geworden. Dankzij die scholing ben ik zover gekomen. Heb je me al tien keer verteld? Zeg liever waar ik in godsnaam moet beginnen. Nou, Berlijn, Frankfurt, Een grote stad, natuurlijk. München, misschien. Daar is actie. Ik kan een paar zwarte speelholen. Je bent een schat. Kus me. Maar zo dat ik je voorlopig niet vergeet. Wil je dit even lezen, Elise? Maar moet dat ook nou. Ik zou het punt om te gaan tennissen. Je zult er ervan opkijken. Zeg, achter heer Menken, je bent vastgewerkt... Huh? Ho hoofdcommissaris? Een maand geleden is de zaak mondeling beklonken. Ik heb gewacht dat je nee. te zeggen tot ik de officiële benoeming in huis had. Nou, hoe kan dat zo plots? Je was er niet eens zeker van dat je commissaris zou worden. Ik ga ander werk doen. Oh. Onafhankelijker van de dienst. Oh. Het draait om een experiment. Oh. Van betekenis geworden. Weg met het ordinaire straatgedoe. Oh, wat zullen ze op de tennisban jaloers zijn. Straks komt er een collega op bezoek. Voor die tijd wil ik je een beetje inlichten over de aard van mijn werk. Oh, nou, daar snap ik toch niks van, Werner. Het interesseert me eigenlijk ook niet. Dat heb ik geaccepteerd. Jij hebt je eigen uh, interesses. Maar ja, in dit geval heb ik tijdelijk je hulp nodig. Huh? Oh, kijk aan, een heel nieuw geluid. Nou, <laughs> Jij hebt mijn hulp nodig, zoiets heb ik nog nooit eerder gehoord. Ons huis wordt voor enige tijd het kantoor van dokter Werner Ecker. Een projectontwikkelaar. Hij is alleen telefonisch te bereiken onder een geheim nummer. We krijgen er een tweede toestel bij. Fel rood van kleur, zodat we ons niet kunnen vergissen. Het heeft ook geen gewoon belletje, maar geeft een doordringend signaal. Als dokter Ecker afwezig is, bedient zijn secretaresse het apparaat. Nou, er komt dus een uh, juffrouw in huis, begrijp ik. Om veiligheidsredenen weten alleen een paar topmensen van de dienst waarmee ik bezig ben. Daar is geen secretaresse bij. Oh, Werner, ik heb aan al dit geheimzinnige gedoe geen boodschap. Uh, bedoel je dat, dat, dat ik voor secretaresse moet spelen? Ja. In ruil voor de door jou zo begeerde recepties bij de burgemeester en andere nou, Ja, Je bent een cynicus, maar dit kun je niet menen. Sinds Horst getrouwd is, leven we langs elkaar heen. Het bindende element in ons huwelijk is verdwenen. Kunnen we de draad weer niet ergens oprapen? Hm? Door elkaar te steunen, diensten bewijzen? Wij... Als jij me niet helpt, kan ik mijn plannen niet waarmaken en ben ik hoofdcommissaris af... Ja, ja, je weet het altijd zo gladjes te brengen, hè? met charme en overtuigingskracht. Maar de werkelijkheid is dat je me bot wegchanteert. Zelfs ik toch zie het. En dat wil wat zeggen. Niet waar, Werner? Het is een experiment, Elise. Misschien wordt er wel nooit gebeld. Alleen degene die ik het nummer geef kunnen eventueel een keer bellen. Dat zullen er heel, heel weinig zijn. Wie belt er? Wat, wat, wat voor soort mensen? Zakenrelaties. <laughs> een loesje zakenrelaties natuurlijk kan mij niet wijsmaken dat het om een handeltje in een koffie, thee of suiker gaat. Hoe minder jij ervan weet, hoe beter. Er wordt gebruik gemaakt van codewoorden. Hm. Jij meldt je als Elise, secretaresse van dokter Werner Ecker. Tja, ja, Dan krijg je een boodschap en die geef je door aan mij, dat is wel. Ja, nou, ja, jij zegt het altijd zo simpel, hè. Maar, maar je kent mijn zenuwgestel. Ik heb twee inzinkingen achter de rug. Van de dokter moet ik spanning uit de weg gaan en jij haalt ze in huis. Nou nou, nou, nou, nou, nou, je overdrijft, hè. Het gaat op een paar weken. Misschien een paar maanden. En dan kreeg ik mijn eigen kantoor in de stad of ergens anders. Hmm. Alleen de gedachte aan dat rode telefoon... dat, dat bezorgt me hyperventilatie. Ik ga tennissen. Is dat je laatste woord? Je collega staat op de stoep. Ik ga weg door de achterdeur. Dus je weigert me te helpen. Ik zal het doen. Alleen vanwege de status. Maar ik waarschuw je... Het kan uitlopen op een ramp. Die raad is er uit. Sorry Peter, was even bezig. Ik, uh, Ik kreeg een telefoontje van Keulen. Ik moest me bij u thuis melden. Ja, dat klopt. Kom verder. Dank je wel. Ga zitten. Dank u heeft hij je ingelicht? Of ik undercover werk wilde doen met hoofdcommissaris Menke. Gefeliciteerd nog. Bedankt. Maar als we gaan samenwerken ben ik geen hoofdcommissaris en jij geen inspecteur. Gewoon Werner en Peter. Oké. Okay. Mijn schuilnaam is dokter Werner Ecker, projectontwikkelaar. Jij bent mijn rechterhand, chauffeur en bodyguard. Oké. Okay. Waar gaan we infiltreren? Op hoog niveau. Oh, mooi zo. Ik heb schoon genoeg van die peanuts. Maar hoe komen we bij die hoge bazen? We hebben allebei onze ervaringen met criminelen. Daar zullen we het mee moeten doen. Is, is dat je hele afdeling, wij samen? Voorlopig wel. Als het tot actie komt, ondersteunt de dienst ons natuurlijk en ook Interpol. Maar de infiltratie is onze zaak. Je moet wel een show kunnen opvoeren, wil dat ga zich serieus nemen. Alle middelen zijn me toegezegd, maar ik heb nog niks. Mijn vrouw moet als zogenaamde secretaresse de telefoontjes van dokter Ecker behandelen. Hier, in mijn eigen huis. Je lijkt wel gek. Je gaat je eigen vrouw er toch niet bij betrekken? Wat dan? Twee maanden geleden heb ik groen licht gekregen. Verder is er nog niks gebeurd. Je moet financiële zekerheid hebben. Straks tint je daar grandioos in. Ik ga uit van een voldoende feit. Groen licht is groen licht. Als wij een zaak op het spoor zijn, zullen ze wel over de brug moeten komen. Hé, hey, maar je eigen vrouw, jezus, wat een risico. Er zullen wel meer risico's lopen. Als een van ons een fout maakt, zijn we er ook geweest. Tja. En de dienst zelf? Een paar topfiguren zijn ingewijd. Maar ja, je kent het spel. Competitiestrijd, afgunst, roddel. Hm. Voor je het weet is er een lek. Ik heb onze veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd. Maar 100% garantie kan ik je niet geven. Geulen zei dat jij mij zelf hebt uitgezocht. Dat klopt. Oké, okay. Maar zullen we beginnen? Waarom speel jij nooit? Is deze handel van jou? Nee. Niks meer te maken. Waar bemoei je daarmee? Blazer op? Nieuwsgierigheid. Iedereen gokt, maar jij hangt elke avond bij de bar. Blijf niet doorzijken, anders wordt Herbert heel heeft erg. gelijk. Oké, okay, je hebt er zelf om gevraagd. Ik dat... wil geen knop. Herbert heeft gelijk. Je bent een driftig mannetje. Die ik... Die... ik ken geen Herbert. Oh, nee. Klein. Dik. Liet op de op per dag. Waterige oogje, slaapt in het park. Genoeg? Beter. Ja, dat Wat die heeft die... Herbert nog meer gezegd? <laughs> dat dit. Misschien iets voor jou is. Een honderd mark biljet. hebben we, Wat moet er mee? Hier. Kijk goed. Eigen fabrikaat. Ik heb het gekregen van iemand. Naam weet ik niet. Geen cent voor betaald. Ja, dat zeg ik. Is die vent zeker? Ontsnapt uit een inrichting. Want dit is echt. Ja, dat kan jij zien. In dit donkere hol. Ik voel het. Het is mijn handel. En ik ken mijn vak. We kijken dan toch maar eens goed bij daglicht. Zal het vals zijn, wat dan nog? Onder een miljoen valt er geen zaken te doen in deze business. Hoor je mij zeggen dat het een probleem is voor die inrichting? Op één biljetje ga ik niet af. Dat zei Herbert ook al. Hij moet zijn bekken leren dichthouden, alcoholist. Is vijf genoeg? Het uh, zal een dag of drie duren, want ik koop niet zelf. Eerst moet ik een relatie warm maken. En die gaat ook de kwaliteit bekijken. Zaterdagavond. Hier. Goed. Uh, hm? Henri. Goed. Henri. Het laboratorium zegt dat de vervalsingen vrijwel perfect zijn. Bernard, misschien hebben wij beter. De vraag is of Henri echt gemachtigde is van een club grote jongens. Herbert is al jaren mijn beste tipgever. Hij wist welke contact ik zocht. Hij zal hem echt wel goed gescreend hebben. Met zijn dronken kop? Dan is hij op zijn best. Hoe taxeer jij Henri? Ach, mooierachtig, maatpak. Briljant, drink, platina, horloge, gouden aansteken. Uh, je kent dat wel, stropdasje van 400 mark. Daar moet Poen achter zitten. Maar hoor eens, ik heb nog nooit dit soort grote zaken gedaan. Ik, uh, ik ken dat volk niet. In elk geval begrijp ik dat we onze outfit moeten aanpassen. Zeker weten. Je kunt niet in je kloffie van 200 mark opdraven. Mijn tweede telefoon heb ik eindelijk. De rest, maar. Als ik erover begin, vragen ze naar resultaten. Het is toch niet te geloven, hè? We zijn net zes weken bezig. Doorgaan met Henri dus. Hebben we in elk geval iets? En meteen de beuk erin. Onder de twee miljoen begin ik er niet aan. En ik eis een direct gesprek met de top. Geen tussenpersonen. <laughs> moet je ons zien. Broodje warme worst op schoot in het park, maar onder de 2 miljoen doen we geen zaken. <laughs> Lef moet je hebben. <laughs> ja. Akkoord. Ja, nog even. Ah. Alsjeblieft. Dankjewel. Zeg, ik heb net een telefoontje gehad. Gegarandeerde afname van elk bedrag tegen 12%. Nou, vermoedelijk de maffia. Zo. Hoe zijn die aan onze biljetten gekomen? Niet van mij. Naïeve vraag, Henri. Voor de maffia blijft niets verborgen. Nee, nee. En wat doe je? Uit hun klauwen blijven natuurlijk. Het is een hoog bot. Zijn soepel. Dan schroeven ze de vraag op tot ik er niet meer aan kan volgen. En word ik gedwongen manisatie aan hen over te dragen. Nee, nee, nee, daar stap ik niet in. Hé, hey. hm? misschien heeft Ecker de het aan hen doorgespeeld. <nacht> nee, dat geloof ik niet. Want dan zou de veermaat hem zelf laten afhandelen. Nee, die geheimzinnige dokter. Dat is een hoofdstuk apart. Hij staat officieel ingeschreven in het register van projectontwikkelaars. Ja. En ook bij de kamer van Koophandel. Oh, oh, kul. Dat is een dekmantel. Heb je die uh, Peter kunnen schaden? Nee, nee, nee. nee. Hm. Hij kent München als zijn broekzak. Ik ben een vreemde. Telefoon? Ik ken alleen zijn voornaam. Hmm. En Ecker? Oh, er staat nergens vermeld, uh. geheim nummer, denk ik. Als het een politieval is, chérie, moet ik jou verantwoordelijk houden. Ecker die wil uitsluitend met de baas onderhandelen. Het is dus aan jou of de zaak doorgaat. Mij kan je niks in mijn schoenen schuiven. Hmm. En de zigeuner kan niet mee? Dat is tegen afspraak. Jij, Ecker, Peter en ik. Hij is sterk, snel en schiet verduiveld goed. Is dat alles... Of neem je hem ook voor je eigen pleziertje mee? <laughs> Jaloerse schat. Nou, oké, okay, maak je maar geen zorgen. Onze revolverheld blijft thuis. Nou, oh, dat zit me niet lekker. Ik steeds uitspelen van die chigouder tegen mij. Ik vertrouw niemand, chérie. Ik zorg altijd voor rugdekking. Nee. wanneer wil je de ontmoeting? Waar? Volgende week vrijdag, luchthaven, München. Oh. Te dicht bij de bron, vind ik. Frankfurt is veiliger. Hmm. Airport Hotel. Oké. Okay. Hij moet wel een bewijs van kredietwaardigheid meebrengen. Laten we zeggen... een half miljoen. Een half miljoen? 500.000 D-mark. Dat ik is, kunnen? dat is krankzinnig. 50 mark is bij u al krankzinnig, dokter Redeman. Dat eeuwige gejammer ben ik zat. Ik heb groen licht gekregen... en u dient mij alle middelen ter beschikking te stellen. Anders maakt u mij het functioneren onmogelijk. Ik verbied u zo'n toon tegen mij aan te slaan, commissaris Menken. Hoofdcommissaris Menken. Hmm. En dat verbieden doet u maar in uw eigen kantoor. Goed beschermd terwijl wij het vuile werk opknappen. Meneer Ik heb genoeg zakelijke... van die bureaucratie, Geulen. Ik eis nog vandaag alle faciliteiten. Mijn auto... Bankkonto, etc. En komt er geen half miljoen op tafel, blaas ik de operatie af. Pure chantage. Wij hebben maanden aan deze klus gewerkt. Met schandalige, povere middelen. En een massief verzet van de papiermaniakken. En toch zijn we erin geslaagd een miljoenenswende op een spoor te komen. Als door uw tegenwerking de afspraak van vrijdag cancelt, hangt u, dokter Redeman, daar zal ik persoonlijk voor zorgen. In de kringen waar u verkeert zijn dit soort bedreigingen gebruikelijk, neem ik aan. Maar mij imponeert u niet, hoofdcommissaris Menke. Ik ben verantwoordelijk voor de beschikbare staatsmiddelen... en die gooi ik niet voor een onduidelijk avontuur uit het raam. Als dat mijn stijl was, zou de federale opsporingsdienst snel failliet zijn. Ik ben uitgepraat, Geuren en jij het maar over. Even een correctie, dokter Redeman. Mm -hmm. De heer Menke is niet bezig met een onduidelijk avontuur. Hij is bezig met een gericht onderzoek waarvan wij op de hoogte zijn. Afgaande op zijn informatie moet ik aannemen dat we inderdaad een geldzwendel van enorme importantie ontdekt schijnen te hebben. We kunnen het ons niet veroorloven dat onderzoek te onderbreken. Elke pfennig moet verantwoord kunnen worden. De Mercedes is een dienstwagen. Ook de kleding die Menker en zijn assistent aanschaffen, blijft staatseigendom. Uitgaven van het bankkonto moet hij schriftelijk verantwoorden. Me er zijn voldoende veiligheden ingebouwd. Moet ik zult voor elk kopje koffie of pilsje de noten overleggen? Natuurlijk, want waar ligt de grens van de souplesse? 100, 500, 1000? Als wij niet met nul beginnen, hebben we geen controle op uw uitgaven. Ik weiger mijn medewerking aan deze absurditeit, Geulen. Minimaal 5000 debark moet ik vrij kunnen besteden. Heren, de tijd dringt. Laten we ons tot de hoofdlijnen bepalen. Kunnen we de heer Menke vandaag de beloofde faciliteiten verschaffen? Als u de verantwoordelijkheid op u neemt, ook voor die vijfduizend mark. Ja, als dat absoluut vereist is... ...dan zal ik mijn paraat voor gezien onder de handtekening van Menke zetten. Dat zegt. Alleen voor de duur van deze operatie natuurlijk. Ik raak door de heren wel lekker gemotiveerd. Maar goed, nu dat half miljoen nog. Daar dient de hoofdofficier van justitie over te beslissen of de minister. Dat redden we nooit voor vrijdag. Ik vrees dat hij gelijk heeft. Geen bank geeft zonder dekking een half miljoen. Aan wie dan ook? U weigert gewoon mee te werken. Want u, als financiële expert, weet natuurlijk een oplossing te vinden. Zoals u ook beseft wat er gebeurt als twee miljoen valse D-marken over de grens komen. Dan breekt de hel los. Vooral als de pers ontdekt dat wij ervan op de hoogte waren. Geef dokter Redeman de tijd om na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat hij een uitweg weet. ...als het om een bewijs van kredietwaardigheid gaat, is een cheque voldoende. Ik zal me met de bank in verbinding stellen... ...en een geblokkeerde cheque op de naam Werner Ecker laten uitschrijven. Alleen ik kan die blokkering opheffen. Bedankt, dokter Edeman. Mm -hmm. U hebt ons fantastisch geholpen. Zeg dat wel. Heb jij de observatieposten geregeld? Ja, en ik heb een beschrijving van onze wagen gegeven. Zodra we hem hebben afgehaald van het vliegveld en voor het hotel stoppen, worden er nog foto's gemaakt. Ik hoop dat ze een eind uit de buurt blijven. Is geregeld, ze werken met telelens. De pak, voor mij zit het nog niet zo lekker als mijn oude jasje. <laughs> ik voel me ook een reclamepop, maar ja. Voor een vrouw moet je wat over hebben. Simone. Shit. Met mannen kan ik onderhandelen, maar vrouwen. hoe pak je dat in vredesnaam aan? Is ze echt de hoogste baas? Volgens Henri wel, ze schijnt bikkelhard te zijn en bloedmooi. Dat was Cleopatra ook. Het heeft heel wat mannen de kop gekost. Wat doe je als ze met jou naar bed wil? Ja, dat weet ik niet. Ik ben getrouwd Hebben een zoon van 22 en twee leuke kleinkinderen. <laughs> ik heb Elise nooit bedrogen. Maar dat burgerlijke denken zal ik moeten afleren, vrees ik. Maak er geen probleem van, het gaat om het resultaat. Wees niet bezorgd. Ik denk volledig geëmancipeerd. Hier om de hoek is het hotel. Er moeten bloemen en champagne naar de suite worden gebracht. Passend welkom voor een dame. Hij leert snel Werner. Zij heeft de kracht Zeppelin suite. Wij Charles Lindberg. Oké. Okay. Laat ze van de suite een bloemenzee maken. Royaal. En schiet op, ik mag hier niet zo over de deur staan. Ze is er al. Ze is er al? Het afgesproken vliegtuig komt er over een uur. Ze is om half twaalf al ingeschreven. Ik zag Henri in de lounge. En ze houden in het milieu kennelijk van verrassingen. In het vervolg incalculeren. De luchthaven kunnen we verder vergeten. Henri heeft mij natuurlijk ook gezien. Zij te vroeg. Wij ook. Jammer voor de camera's. De familiefoto's gaan niet door. Kom mee. Die uh, voorste is ekker? Ja. Het poenstraat van hem af. Kleding, koffer, machette, knopen, daspeld, alles peperduur. Mm, Charmante vent, zo te zien. Best mijn type om zaken mee te doen. Mm. <laughs> en nog iets meer, misschien. <clears throat> Dat blok beton is zeker Peter. Ja. Mm. Kan een bodyguard zijn, maar evengoed een regisseur. Die verschillen zijn vaak nauwelijks te zien. Uh, ik ken hem alleen maar in spijkerbroek en jik. Zo'n pak heeft hij nooit gedragen. B buiten afhandelen, wie het ook is. Oké. Okay. Alles oké, okay, Henri? Ik te klagen. Hier, bij je chef van mijn baas. En hij vraagt wanneer ze hem verwacht. Een half uurtje, Peter. Oké. Okay. Van Ecker. Oh. <laughs> wel, wel. De aanval is begonnen. Ach, een ringetje van een paar duizend mark. Over een half uur komen ze. Dat bevalt me niks. Ik hou het initiatief liever zelf in handen. En deze grote suite... Weet jij of er geen verborgen oortjes mee luisteren, nee. Nee, nee, we gaan hem bezoeken, nu, meteen. Hier, hier zit Charles Lindbergh suite. Ik ben Simone. Simone? Mm -hmm. Is de afspraak verkeerd begrepen? Peter en ik zouden toch naar u toe komen? Oh, waarom zouden we een half uur verspillen? U bent Werner? Ja. Prettig kennis te maken. Komt u binnen? Ah, dank u. Okay. Dank u. Dank u. Maak het u gemakkelijk. Dank u. Dank u. Ik dank u voor dat schattige ringetje. En de bloemen. Ja, u bleek eerder gearriveerd te zijn dan we hadden verwacht. Och, een speelse inval van me. Als ik goed geïnformeerd ben... ...hebt u belangstelling voor Duitse marken. Ja. Er gaan geruchten over twee miljoen... ...in coupeurs van honderd. Oh, drie miljoen heb ik gehoord... En dat schijnt niet het maximum te zijn. Dat kan interessant zijn. Hoe zou een dergelijke transactie afgehandeld kunnen worden, denkt u? Wij hebben maar vijf specimens onder ogen gehad. Geen basis voor een onderhandeling van deze importantie. Ah, wat is voor u een basis, Werner? Laten we zeggen, honderd stuks. Van dezelfde kwaliteit als we hebben onderzocht. Die garantie heeft u... In dit stadium en bij deze hoeveelheid is natuurlijk een proefkoop gebruikelijk. Ja, uiteraard, ja. Voor die 10.000 D-Mark betalen we 30%. Is de kwaliteit constant, dan wordt voorlopig de 3 miljoen overgenomen tegen 10%. Er is een bod van 12%. Gefeliciteerd. Mijn limiet is 10. <laughs> ...kan daar waarschijnlijk mee akkoord gaan... ...mits de transactie in Frankrijk wordt afgehandeld. Daar leggen we ons niet op vast. Een staatsgrens vormt een obstakel... ...waar zich altijd onvoorziene problemen kunnen voordoen. Tja. De situatie van het moment... ...zal de strategie bepalen. Ja, ja, ja. Dat voorbehoud zal ik overwegen. En als u er geen bezwaar tegen hebt... ...willen we graag de drukkerij bezoeken slotte lopen er onze zijt contracten met afnemers. Wij moeten ons er met eigen ogen van kunnen overtuigen... dat uw capaciteit het aanbod kan verwerken. Anders komen wij in moeilijkheden, Simone. Hmm. Wat heeft u van uw kant te bieden aan zekerheid? Ach, ja, ja. U vroeg een uh, bewijs van kredietwaardigheid. Mm -hmm. Alsjeblieft. Een cheque van 500.000 D-mark... U kunt hem houden. <laughs> Geblokkeerd, zeker? Hou die wisselen we in tegen baargeld als de zaak afgerond wordt. Mm. Kan ik u direct bereiken voor een eventuele volgende afspraak? Dit is mijn geheime nummer. Mocht ik afwezig zijn, dan krijgt u mijn secretaresse Elise aan het toestel. Geen namen, alleen codewoord. Airport. Mm -hmm. Akkoord. En hier is mijn geheime nummer... Mag ik u straks voor een tegenbezoek in mijn suite verwachten? Voor een uh, diner bij kaarslicht. <laughs> ja. Nou, heel graag. Ik zal u niet teleurstellen. Over zaken wordt niet gesproken. Ja. <laughs> Ik dacht van niet. Je hebt de overrompeling goed opgevangen. Ik zal Geuren even bellen en op de hoogte brengen. Uh, telefoon staat op het bureau bij het raam. Ja, ja, dat weet ik. Ja, met Ekker. Airpods loopt. Drie miljoen minimaal. Fotograferen mislukt. Ze was ruim voor ons in het hotel. Haal de post niet weg. Ik zal proberen haar naar buiten te lokken. Ze is een donkere schoonheid. Lang zwart haar. Elegant gekleed. Slag. Shit, ik bel je nog. Peter, snel. Kijk. Godverdomme, die gaan vandoor. Het nummer van de taxi. Kan ik niet en... lezen? Geen foto's dus. Dus helemaal voor de identificatieafdeling. Nou, laten we maar een pilsje pikken op ons amateurisme. Het ABC kennen we niet eens. Oh, God. Oh, ben je? Oh, dat is wel kan blijven, Elise, kan. Rustig, rustig, rustig, rustig opnemen. Met Elise? Is uw man thuis? Uh, mijn uh, man? Ja, kan ik hem even aan de telefoon krijgen? Het is dringend. Uh, met, met wie uh, spreek ik? Hij verwacht mijn een telefoontje. U uh, hebt kennelijk een verkeerd nummer gedraaid, mevrouw. Dokter Werner Ecker? Uh, ja, dat klopt. Maar u bent toch zijn vrouw, dat zei hij tenminste... Dat zijn zekere uh, taresse. Oh, zit het zo. Nou, geef me dan je baas maar even. Uh, is er niet. Nou, vraag dan of hij me terugbelt. Oh, oh. oh dat is eens maar nooit meer. Oh, dat is zo duurlijk. Oh. oh, dat is zo duurlijk. Hoe kan ik dat aandoen? Wezenlijk. Oh. Mm. Om mijn hart, hartverlamming van te krijgen... Oef. Al aan de drank Op dit uur van de dag Is voor je gebeld Op dat rot ding Simone uh, Weet ik veel, ze heeft geen naam genoemd Daar hoef je toch niet van over je toeren te raken ja, de... Je wist dat er iemand zou bellen uh, Ja, je, je, dat heb je een week geleden verteld Ik heb ook andere dingen aan mijn hoofd En, en ze zei niks over airport, geraffineerd loeder Ze vroeg naar mijn man Ik, ik was er bijna ingevlogen Kijk, kijk mijn handen, die trillen nog De heer je toch er is niks gebeurd. En drank is beslist geen ik, oplossing. Ik heb je gewaarschuwd. Ik kan niet tegen dat zenuwgedoe. Ik, ik, ik trap er nog een keertje in en dan ben ik, ben ik weduurd zeker. Overdrijf niet zo. Jij, jij hebt makkelijk praten. Hè? Het is jouw vak, Werner. Ik krijg de stuipen van dat rode ding. Ik snap niet hoe, hoe je me dat hebt kunnen aandoen. Puur egoïsme. Had ze een boodschap? Ja, je moet hem bellen. Oké. Okay. Je luistert niet eens naar me. Alleen maar met jezelf bezig. Dit loopt niet goed af, Werner. Jezus. Hallo? Airport. Geen namen. Dat is de afspraak. Luister, dinsdag tien uur. Toulon, Le Grand Hotel. Stek eruit, Henri. Ja. We zijn voorlopig onbereikbaar. Voel je je safe? Nooit. Ik sta altijd op scherp. Tempo en initiatief, daar moeten we het van hebben. Uh -huh. Intimidatie? Hm? Dat kan ook wonderen doen. Op weg naar de drukkerij kunnen we langs Gérard rijden. Dan weet Werner hoe wij infiltranten aanpakken. Hmm. Afmaken, bedoel je. Goed. Laten we Geurna vast vooruit gaan met zijn riot gun. Ben je vaak in Frankrijk geweest, Werner? Nee. Mijn werkterrein ligt eigenlijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ah, als je de Franse geneugten wil leren kennen, zal ik graag je gids zijn. <laughs> Wel graag andere geneugden dan deze barre omgeving hier. We hebben van alles te bieden, chérie. Een romantisch diner, bijvoorbeeld. Ik weet er alles van. Nou, ik beloof je dat ik het wacht zal goedmaken. En wat is Henri, waarom stop je? Misschien komt er toevallig een stofwolkje achter ons aan. Door wie kunnen wij achtervolgd worden, Simone? Ach, Henri is soms wat overdreven voorzichtig. Hm. Wat zoeken we eigenlijk in deze godvergeten eenzaamheid? Je wilt me toch niet vertellen dat hier je drukkerij is? Ik heb een buitenhuisje met een verrassing voor je. Nou, niks te zien. Hoe vind je het, Werner? Ik ben erg onder de indruk van die ruïne. Ja. doet voor speciale gasten. We hebben er één. Girard, ik zal hem aan je voorstellen. Kijk, daar is hij. Oh, schrik je, Peter. Oh, wat een wrak. Vind je? Ach ja, zijn nagels zijn weg en hij moet nodig naar de tandarts voor een nieuw gebit, maar verder. Die wondjes en dat bloed, het ziet er erger uit dan het is. Niet waar, Girard? Al wat spraakzamer geworden? Hij blijft volhouden niks met, met de politie te maken te hebben. Politie? Ja, een infiltrant. Zigeuner, de zweep. Je laatste kans, Jura. Nou Vooruit, vertel op. Hopeloos geval. Elimineren. Zorg ervoor dat het lijk verdwijnt. Zo zo. Indrukwekkende show. Maar ik wil tot zaken komen. Mm -hmm. Nu meteen. Toch niet hier. Mark, echte. Waar zijn jouw 10.000? Henri, hm? geef ze hem. Hier. Ja. Ja. En wat die 3 miljoen betreft, dat kan niet in Frankrijk worden afgehandeld. Hoe kun je dat nu al weten? Er hebben mutaties plaatsgevonden bij de Duitse douane. Mijn betrouwbare doordachtposten zijn weg. En ik kan hem mogelijk zeggen wanneer ik een nieuwe veilige sluis vind. Maar dat komt allemaal wel plotseling. Dat is mijn schuld niet. En ik kan zelf geen enkel risico nemen. De federale recherche loert op een misstap van me. Hmm. Dus wij moeten voor het grenstransport zorgen. Of we stellen alles voor onbepaalde tijd uit. Nou... We zullen even overleggen. Kom jongens. Hoogspelwerner. Het overleg kan ook kogels opleveren. Met Parijs is afgesproken dat Interpol ons zo schaduwen. In Toulon dacht ik iets te zien, later niet meer. We staan dus alleen voor. Ja. Die moord op onze collega's intimidatie. Als wij nu uit onze rol vallen. Worden wij ook al vlaarde geschoten? Het is alles of niks. Ga een paar meter bij me vandaan. We moeten niet één doelwit vormen. Je hebt een blaffer? Ja, alleen in het uiterste geval. En dan eerst oh, Simone. Komen ze. Akkoord. Maar ik bepaal waar en wanneer het de grens over gaat. Geen denken aan. Het geld moet meteen over de hele Bondsrepubliek worden verspreid. Ik kan niet op een willekeurig moment een distributie organiseren. Dat vereist een nauwgezette planning die me minimaal drie dagen kost. Hm. Het begrip dat ik daarvoor opbreng kost je een extra risicotoeslag van 5%. 3 hm. miljoen fotjes voor 450.000 harde markt is absurd, Simona. Dat hoef ik jou toch niet te zeggen? Nou, graag of niet. Ik hoor het wel. Nee, nee, nee. Ik wil het nu afronden. 15 Akkoord. <laughs> en wanneer dineren we? Oh, op de avond van de overdracht. Airport Hotel. Frankfurt. Hebben jullie nog iets aan die kindercamerafoto's uh, van Peter Galtbeudel? Ze waren niet best... Maar Interpol heeft Simone toch kunnen identificeren? Ze behoort tot de top 10 in Europa. Met een omzet van circa 30 miljoen D-mark in diverse valuta's jaarlijks. Maar ze hebben haar nog nooit in handen kunnen krijgen. Onvoldoende bewijs. Kijk of het zondagmiddag wel lukt. Airport Hotel Frankfurt. Tussen twee en vier uur. Alles is voorbereid. Het overvalteam is bij, Onder leiding van inspecteur Bouwer. Zodra jij van je suite naar de lift gaat en verdwenen bent, slaan ze toe. Het moet perfect getimed zijn. Hè? Even te vroeg en Peter en ik zitten ook in de val. Even te laat en Simon is verdwenen. Er mag niet misgaan. Tot nog toe heb ik niet op mijn rugdekking kunnen vertrouwen, Keulen. Niemand heeft je dit werk opgedragen, Menke. En je bent tot hoofdcommissaris bevorderd... om je autonomie zo groot mogelijk te maken. Wij helpen je. Maar we zijn geen levensverzekering. Zelfs goed getrainde FBI-agenten worden regelmatig onmaskerd en geliquideerd. Jij hebt gekozen voor een eenzaam gevecht in de jungle, manke. Besef dat goed. Als u ze hebben. Binnen. Peter, kom erin. Blij je weer te zien, Simon. Ah. Goeie reis gehad. Uitstekend, Werner. Heb je het geld? De koffer, Peter. Alsjeblieft. 450.000 D-mark. Ik heb er een bruikbaar assortiment van gemaakt. Henri? Ja, in orde. En jouw waren? In de ondergrondse parkeergarage. Je bezorgdheid was verdacht overdreven, Werner. We zijn probleemloos de grens overgekomen. Het geld ingenaaid in de achterbank, heel simpel. Die simpelheid kan ik me in Duitsland niet veroorloven. Waar is het geld nu? Verpakt in kartonnen dozen. Kom maar mee, kun je jezelf overtuigen. Berg onze koffer in de hotel, zegt Peter. Oh, dit hoeft niet. Als je onze waren hebt gezien, verlaten we meteen het hotel. Bij wegrestaurant nedembach we. Weer een uh, speelse inval van je. Nee, deze plek is met de heet. Luchthavens barsten tegenwoordig van veiligheidsfiguren. Ze hoeven maar iets verdachts te zien en, en de poppen zijn aan het dansen. Dat had je eerder moeten bedenken. Geldcouriers die ik niet ken houden zich hier ergens schuil voor de overname en de verspreiding. Maar dirigeer ze dan naar Nederland. Hoe? Ik heb geen contact met ze. Misschien is Hans te bereiken en hij is de baas. Maar dan kan het proberen. Ja, die is natuurlijk al goed ook, hè. Hans. Godzijdank. Airport. Zijn je collectanten al weg? Probeer ze te bereiken en stuur ze naar wegrestaurant Nedenbach. Onmogelijk? Niets is onmogelijk. Ja, ja, het kost extra geld, dat begrijp ik. Zie ze binnen een kwartier op weg te hebben. Ja, doe niet moeilijk. Ook daar heb ik een oplossing voor. Ze kennen mijn wagen? Luister. Als ik mijn auto verlaat, kunnen ze hem leeghalen. Vijf minuten. Langer kan ik het niet trekken. Ja, ja, ja. Problemen, problemen. Ja, je krijgt vijf mil extra van me. En opschieten. Hij redt het nooit. Hier, deze wagen. Open de kofferbak Henri. Beter, controleer de inhoud. Wat kijk je kwaad, Werner? Jouw speelse invallen bezorgen me een hartinfarct. Doe je nu geen zaken meer met me? Dat is onzin. Als het om tien markt gaan, doe ik nog zaken met jou. Ik val nu eenmaal op je. Je bent een vakvrouw en het mooi. <laughs> Wij zouden partners moeten worden. Mm. Dan weet ik tenminste ook zeker dat onze dinertjes doorgaan. Oh, je bent een schat. Ik beloof je dat we alles zullen inhalen. Oké, dokter Eiko. Nou, rij je dan. Jullie volgen ons. Oh, nee. Ik blijf zo lang mogelijk bij jou, Sherry. Peter rijdt met Henri mee. Alsjeblieft. Sleutels een papier gedachten. Henri? Peter. Zodra ik naar het toilet ga, rageert jij met de wagen in de van door. Er wordt op je geschoten, maar dat is show. Oké? Okay. Oké. Okay. Aan de slag. De geldkoffer staat op de achterbank. Peter, als je de buit hebt, geef je de koffer. Wat ga je doen? Even naar het toilet, Simon. Oh. Ik sta op knappen. Opschieten. Ik wil je nog een afscheidskusje geven. Verdomme, ga we terug. nou? Ik moet een er dan overvallen? Simone. Harry, mijn plek. Kijk op. Ga nou, snel. Ah. ah. Interpol heeft in Frankrijk de hele bende opgerold, Werner. Inclusief de drukkerij. Heeft Simone ontdekt welke rol ik speelde? We hebben gezegd dat je op de vlucht bent doodgeschoten. Ondenkbaar is dat niet. Gelet op wat Peter is overkomen. O ongevaarlijke schouderwond. Een ja. van de agenda mikte het laag. Iets anders. Ik heb het over mijn ministerie aan de lijn gehad. Huh? Hoofdofficier van Justitie Gerlach. Hij is woedend over jouw eigenmachtig optreden. Op zijn tenen getrapt omdat meneer de eer niet voor zichzelf kan opeisen, zul je bedoelen. Het oude liedje. Een succes kent vele vaders, de nederlaag slechts één. In het vervolg wil hij precies op de hoogte zijn van jouw doen en laten. Anders komen er grote moeilijkheden. Het spijt me. Ik ga mijn eigen weg. Ook de volgende keer. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Tussen Twee Fronten. Een hoorspel in drie afleveringen, geschreven door Gea Lokman. Cor van Rijn speelde Werner Menken, Robert Sobels, Hans Geulen, Hans Vierman, Erwin Meissner, Bea Wilman, Simone, Polo Hamburger, Henri, Huub Stapel, Peter Latour, Loes Steenbergen was Dr. Redeman en Ingeborg Elzevier Elise Menken. Technische realisatie Wim de Kok en Gerard Dekker. De regie had, Hero Muller.